...kosten met 30%, het sluiten van het park in de winter en het jaarlijks investeren in nieuwe attracties. Het weer, de mist, lost langzaam op. Uiteindelijk blijkt, overal breekt overal de zon goed door en in het noorden zijn er ook nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.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 I'm a little bit of everything, I'll roll into one. Aan de telefoon hebben wij Tjerrik, een doelpunt gevallen bij RKAV BVC Bloemendaal. Oh, misschien de tweede kant aan, het is Biden, Biden de rechterkant van het bal. Het is Terson, Terson kan die bal niet goed aannemen, dan wordt weggehaald door RKAV. Vanmiddag natuurlijk die wedstrijd hier op de Bergweg tussen uh, Bloemendaal en RKAV. En in de eerste minuut scoort Bloemendaal al. Het was uh, Biden die scoort, het was de aangeven van uh, Tim Beren, die pikt die bal op. En die ging als een raket er langs door. En schoot hem precies voor de voeten van Baide. En Baide schoot hem onderroepelijk in de linkerhoek. En zo is het hier al 1-0 in die wedstrijd tussen Bloemenal en RKAV. Dit brooks en bridge. Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Ja, goedemiddag. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitzending van Zondag in Kennemerland. Het nieuws uit uw regio, regio Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal. We zijn onder andere vandaag bij de Formido finale races. Daar zijn Jaap Koper en Willem van Densen. Uh, Tjerk de Blauw is bij de wedstrijd RKAV tegen BVC Bloemendaal. Staat al 1 voor Bloemendaal, heeft u waarschijnlijk net al gehoord. Uh, we krijgen Joop van Nes later aan de telefoon over SV Zandvoort. Die hebben gisteren gespeeld. We doen nog een rondje. Keepersdag bij Frans Hoek, Keepersdag bij Stormvogels. Dat is op 25 oktober 2010. En natuurlijk veel muziek. En natuurlijk muziek of, uh, nieuws uit de regio. Dus een bomvolle show hier bij... Uh, het, uh, wat is het eigenlijk? Zondag in Kennerland. Heel goed. We beginnen lekker. We moeten even inkomen nog. We hebben een zware avond gisteren gehad. We, we beginnen met een nieuwe van Pink. Raise your class. Zondag in Kermeland. Another day is in there. I'm gonna make a difference tonight. Another day pretending I don't think I'll ever survive <laughs> Oh, more than anything Oh, give me everything In over En daarvoor hoorde je de nieuwe van uh, Pink. En dat nummer heet Racer Clash Class. En ze komt binnenkort uit met een uh, Greatest Hits album met onder andere Cat The Party Started, Goddess and DJ. En dus ook een paar nieuwe nummers. Aan de telefoon hebben wij Jaap Koper. Jaap, goeiemiddag hè? Ja, goeiemiddag. Jij zit op het circuitpark Zandvoort uh, bij de Formido Races. Finale races hier. Uh, dus, uh, uh, dat is een volledige benaming uh, ervan. Yep. Uh, op het moment dat we elkaar uh, hier spreken, is het uh, zover dat uh, de wedstrijd in de Toewagen Diesel Cup, de Argos Supreme Toewagen Diesel Cup, zoals die voluit heet, uh, tot een einde gekomen. kampioenschap was uh, even spannend en dat had uh, te maken met een, uh, met een stelletje rijders uh, die in een volval uh, rondrijden: Roedeveld en Baars. Uh, die jongens uh, rijden of heel uh, goed of staat stil aan de kant. Maar in dit geval reed hij nu gewoon uh, mee. Maar uh, er was iets, uh, een onregelmatigheid uh, door de wedstrijdleiding uh, geconstateerd. Uh, waarom is dat nou, was dat nou zo belangrijk? Jeroen dik de kanshebber voor uh, de titel uh, had de eerste plaats in handen. En op die plek uh, leek het ook lange tijd zo te zijn dat hij daarvoor de, de titel uh, in, uh, in uh, het zicht kreeg. Maar dan hadden Roelenveld en Baars tweede moeten blijven. Maar de wedstrijdleiding deelde een straf uit. En daardoor is de nummer drie, de equipe van Ronald Morin en Dennis de Groot, alsnog kampioen. Zij dat het niet erg overhoudt, maar ze zijn het inmiddels wel. Kijken we even, al even de dag. Doornemen want we waren hier al vanaf 9 uur Waren we hier al aan de gang 9 uur begonnen met de Dutch Renault Clio Cup Daar is het loei en loei spannend uh, Het gaat uh, om 1 uh, punt verschil tussen Sandra van der Sloot en Ali van der Ven Maar Ali van der Ven had Een uh, goede kwalificatie En dat levert dan een punt op Zodat uh, zowel de dame van het landmachtteam Als uh, de wijs uh, Met elkaar uh, In evenwicht uh, kwamen in de tussenstand en toen moest die race uh, verreden worden. Nou die race die, uh, die was voor Sandra van der Sloot en, uh, aan aanvang nou niet uh, bepaald een uh, goed uitgangspunt. Want die uh, moest uh, vanaf een 11e startplek uh, beginnen. Dus niet helemaal uh, volgens uh, Sandra van der Sloot uh, die we daar uh, normaal gesproken helemaal niet horen terug te zien. Die hoor je ergens bij, uh, bij de eerste twee of drie startrijen uh, aan te treffen. Maar dit keer was het de vijfde, zelfs zesde startrij. Uh, uiteindelijk won, uh, de werd de wedstrijd gewonnen door Sheila Verschuur, uh, de teamgenoten van uh, Sandra van der Sloot. Daarmee uh, verschafte Sheila Verschuur zich nog een uh, uitgangspositie voor het uh, kampioenschap. Zij dat het uh, dan toch nog wel een, uh, ja, een uh, aanzienlijke afstand is nog om uh, eventueel nog kampioen uh, te kunnen worden. Maar dat. Uh, uh, zal, dat, dat zal uh, dan toch wel een opgave worden voor de, de tweede wedstrijd. In ieder geval was het wel zo dat uh, Van der Sloot eindigde voor uh, Adi van der Ven. Daarmee leek uh, het uh, zo te zijn dat uh, Sandra van der Sloot weer een puntje in haar voordeel had. Maar toen kwam de snelste rondetijd en die was op naam van Adi van der Ven. En daarmee uh, pakte Adi van der Ven ook nog eens een punt. Zodat we in de laatste race uh, beide de uh, een met uh, het even aantal punten aan de start uh, zien verschijnen. Dus dat zal uh, zo rond een uur of vijf uh, gaan gebeuren. Daar... Uh... Is het uh, ook het wacht op. Uh, de uitgangspositie voor uh, Addy van der Ven is uh, beter dan uh, van Sandra van der Sland. want Addy van der Ven mag voor de laatste wedstrijd van uh, de snelste startpositie uh, uh, weggaan. Daarnaast zou Marcel Duits moeten staan, maar die had een, uh, in de eerste race een uh, behoorlijke aanvaring met uh, Max Braams. En daardoor uh, moest uh, ook uh, Marcel Duits uh, de strijd staken. En die auto is dusdanig beschadigd dat hij niet aan de start uh, komt tijdens de tweede wedstrijd. En dat uh, verschaft nummer drie, de teamgenoot van Ardy van der Veren als Bos, En hij werd vanmorgen al uh, in de Olympiak was uh, kampioen. Uh, ja, een mogelijkheid om in ieder geval zijn teamgenoot Ali van der Ven een, een, een, een beetje te gaan helpen in die tweede wedstrijd. Dat was uh, de wedstrijd in de Clio Cup. Dan gaan we ook nog even kijken naar de Dutch GT4. Gisteren werd uh, daar een, een duidelijke overwinning uh, gehaald voor Jeroen Blekemolen. Maar vandaag was het zijn broer Sebastian Bleekemolen die uh, aan het uh, langste eind uh, wist te trekken. Met de BMW was hij oppermachtig. Uh, Phil Bastiaans werd, uh, werd tweede en Phil Bastiaans ...is uh, belangrijk ook voor het kampioenschap, want hij is uh, de leider. Er uh, is toch ook wat uh, commotie uh, binnen de Dutch GT4 en dat heeft met name weer te maken met de wedstrijdleiding... ...want die hadden besloten om Christian Frankhout, uh, de nummer 2 in het uh, klassement, te bestraffen. En dat gebeurde naar aanleiding van een soort van actie bij de slotenmakerbocht tussen hem en Duncan Huisman... De auto uh, raakte elkaar amper, maar we het een dusdanig uh, vergrijp dat uh, de, de wedstrijdleiding besloot om Frank Hout te bestraffen en naar achteren te plaatsen voor de wedstrijd uh, voor de hoofdrace. En uh, daar zal Frank Hout nog wel een beetje mee achter zijn oren krabben. De winst in de Villefort uh, ten slotte dan was uh, voor... Uh, Um, Roger, jonge Jans, hij was gisteren al kampioen geworden. En bij de Formula Swift uh, was het Niels Langeveld voor het Zandvoortse team van Certainty. Die uh, vanmorgen al uh, een uh, afstand, uh, een voldoende afstand wist uh, te verkrijgen voor uh, het kampioenschap. Zodat uh, bij Dylan Koster en uh, zijn mannen ook uh, de rem een beetje los kunnen. Niels Langeveld is uh, dus kampioen bij de Formula Swift. Daar gaan we straks, als het goed is, ook naar kijken. Want die uh, zullen zo dadelijk uh, in actie gaan komen. Eerst is er een parade van andere suzuki Swift in de wedstrijd, nou niet in de wedstrijdkleuren, maar in ieder geval wel, met de sponsornaam wijd en verbreid op de auto's te zien, Rudy. Oké, okay, Jaap, dankjewel hè. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Take a tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I'm walking cane here at my side. Thank oh. you. Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. We gaan even door met het weerbericht van vandaag en de komende dagen. Net als gisteren is het ook vandaag een schitterend najaarsweer. De zon schijnt uh, van opkomst tot ondergang en het blijft droog. De oost- tot noordoostelijke wind waait over, uh, overwegend matig en de temperatuur die gisteren overal in de regio's nog steeg nou, ruim 18 graden komt van, vanmiddag uit op maximaal 16. Van, uh, vanavond en de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur bij een matige oost- tot noordoostelijke wind van 4 tot 6 graden. Morgen is het opnieuw prachtig weer, de zon schijnt opnieuw uitbundig en het blijft droog. De wind, uh, de wind waait matig uit de noordoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 14 graden. Maandag en dinsdagnacht is het helder en bij een matige oosten-noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar 4 of 5 graden. Dinsdag... Is het ook schitterend weer. De zon schijnt nog steeds volop en het blijft ook nog steeds droog. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend mate van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Woensdag beginnen we de dag met de zonneschijn. Alweer, heerlijk toch? Maar omdat de wind geleidelijk van wat uit het noorden tot noordoosten gaat waaien, worden er wolken verder vanuit de Noordzee aangevoerd. En blijft wel droog. En het wordt in de middag maximaal 12 of 13 graden. Donderdag tot en met zaterdag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijnen. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 13 of 14 graden. Aan de telefoon hebben wij. Tjerk de Blauw, de Bloemendaal tegen RKV. We hebben een slag aan voor Bloemendaal. Het was Terrence die doorging. En die schoten, die kwam tegen de handpaan. aan. Die sloeg de bal weg. Blauw. Dat betekent dat het straks opgegeven wordt en dat uh, Tim Jones achter de bal staat. Schijzer te legt de bal neer, vandaar moet hij genomen worden. Tim Jones die gaat zijn passen maken. Schijzer te geeft het feintje. komt hij halen van Tim Jones en die is hem. En zo staat hier uh, 2-0 in de wedstrijd na 35 minuten spelen. Tjerk, dankjewel. Ik maak het nog even af. Het weerbericht donderdag tot en met zaterdag... ...hebben we een afwisseling van Wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 13 of 14 graden. De wind draait van noord tot noordoost naar noord... ...tot Noordwest en het is overwegend matig van kracht. Zoveel veel Beckscher hoorde met Mother on de Dance I know, I know, I know, I know, I know, I know About your kind X Baxter en Mother on the Dance voor hoorde hier. Zieven van Zandvoort en AB Radio, Zondag en Kennemerland. Aan het telefoon hebben wij Joop van Nessa. Wat gisteren bij de wedstrijd van SV Zandvoort tegen AFC. Joop. Inderdaad, goedemiddag. Goedemiddag. Hier in de studio en luisteraars. Ja, de zesde wedstrijd van het seizoen 2010-2011 leverde Zandvoort een schamelpuntje op. En dat was in de wedstrijd die eigenlijk slaapverwekerd was, laat ik het zo zeggen. Er werd van beide kanten niet echt goed gevoetbald. Uh, het, het, het was traag. Uh, er werden geen mooie kansen gecreëerd. Geen, geen uh, vliegend voetbal. Het was echt... Ik vond het een hele slechte wedstrijd. Maar het, het verneind zat hem in de staart. Uh, want uh, drie, vier minuten voor het eind sloeg echt de vlam in de pan. En de, de knokpartijen, van alles nog wat gebeurde er, uh, uh, voetbal onwaardig eigenlijk. En de scheidsrechter die stond alleen maar te noteren en uh, die, uh, die liet ze lekker uitrazen. Uh, de gevolg is dat er uh, zeven gele kaarten en een rode kaart waren. Uh, zes gele en een rode voor Zandvoort en één nee. gele voor AFC. Die rode kaart heeft uiteraard consequenties. Die was voor Michel de Haan, die trapte na. Friederijn duidelijk zichtbaar overigens. Dat was de aanleiding voor die knokpartij en de Haan, die was net weer terug van weg geweest van een behoorlijke liesblessure, dus die moet nu de volgende wedstrijd, en moet hij uh, weer langs de kant zitten, en dat is in ieder geval één wedstrijd, en misschien krijgt hij zelfs al twee, ik heb namelijk geen idee of hij al eerder een rode kaart heeft mogen ontvangen okay. en dat is dan in ieder geval volgende week zaterdag uh, in de thuiswedstrijd uh, tegen Jong Hercules en dan kan je hem juist goed gebruiken, want de man heeft vorig jaar, en uh, na, uh, naar mijn weten, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd uh, 19 doelpunten gemaakt, dat was de Gold's Getter voor Zandvoort, en die mis Zandvoort nu zo heel erg. Ja. Zandvoort is niet in staat om, uh, om op dit, uh, in deze periode door allerlei blessures uh, doelpunten uh, te, in ieder geval uh, te creëren, kansen te creëren en doelpunten te maken. En uh, dat, uh, de, uh, ja, dat nek je dan. het ja. dan 0-0. En dat is dan ook weer de, de debit aan de andere kant. Want uh, we hadden bijvoorbeeld uh, Jorrit Schmid op de doel staan. Uh, vervanger van Boy de Vet, die heeft een knieblessure, Maar die is eigenlijk net zo goed als de Vet. Alleen de Vet heeft veel meer ervaring dan, uh, dan Schmied Schmid. Uh, maar uh, als uh, de Vet het is, dan uh, verdedigt uh, Jorrit. De behoorlijke doel, dat heeft hij gisteren ook gedaan. maar hele grote kansen van AFC heeft hij geëlimineerd. En uh, zijn doel schoongehouden. En dat vind ik toch wel een prestatie. Uh, het is zo dat uh, op dit moment staat uh, AFC negende en Zandvoort veertiende laatste. En dat is een, een, een, een niet zo dender natuurlijk. Maar goed, er zijn pas zes wedstrijden gespeeld en er komen er nog even kijken twintig. Uh, dus uh, er zijn nog 60 punten te vergaren, Mocht Zandvoort alles kunnen gaan winnen en heb je nog kans zeggen, kampioen wordt ook. Zover is het natuurlijk nog lang niet, dus het is allemaal uh, wel een beetje bagatelliseren wat ik doe. Ja. Maar goed, uh, Zandvoort moet gaan winnen, wil ze van die andere plaats hebben kunnen komen. Gisteren heeft ook uh, de naaste concurrent voor de laatste plaats en dat is uh, Haarlem Kennemland, de nieuwe fusieclub, die uh, heeft uh, verloren. Dat betekent dat uh, Zandvoort één punt erbij krijgt en uh, Haarlem Kennemland niets. En dat betekent weer dat Zandvoort nu gelijk staat met Kennemland, alleen heeft het slechtere doelpunten gemiddelde. Okay. Want uh, Haarlem-Kennemland heeft er 8 voor en 12 tegen, is min 4. Ja. En Zandvoort maar 3 voor en 7 tegen, is ook min 4. Maar omdat uh, Haarlem-Kennemland 8 doelpunten voorgescoord heeft, ja. staat ze niet op de laatste plaats. Dat kan volgende week uh, zomaar gebeuren hoor, want uh, volgende week speelt uh, Haarlem-Kennemland uh, tegen uh, TOB... Er is een nieuwe in deze, in deze competitie en die staat nummer 4. En Sandvoort moet naar tegen Jong Hercules en die staat nummer 12. Dus je hebt een kans dat als Sandvoort volgende week mocht winnen en Kastikum en uh, Kennemeland niet, dan staat Sandvoort zomaar op de 11e plaats. En dat scheelt nog wel een beetje natuurlijk, 11e of 14e. En uh, daar moeten we aan werken, denk ik. Ja, oké. Okay, en nou, hartstikke bedankt Joop voor jouw informatie over SV Sandvoort. En een uh, fijne ja, dag maar. verder. Ja, dank, dank je. voor uitzending. Lijn hebben wij uh, Luc Krom. Klopt. En hij heeft informatie over het Rondje Dorp Zandvoort. Goedemiddag, Luc. Goedemiddag. Vertel, jij bent in Zandvoort en uh, jij hebt informatie over Rondje Dorp Zandvoort. Klopt. 18 kroegen doen mee, een drankje en een spelletje en een hoop lol. Klopt helemaal. Uh, zeven, nou, het zijn 17 kroegen, dus er eentje afgevallen op het laatste moment. Oké. Okay. Er <laughs> uh, is een jaarlijks terugkeer in festijn. Uh, dat begint om, uh, om 1 uur. En dat doen de 17 uh, gezelligste kroegen van voor zo uh, uh, promoten het ook doen mee. En dan is het uh, met teams, iedere uh, kroeg stelt een team samen. En met dat team ga je dan uh, van kroeg naar kroeg spelletje doen, drankje doen, hapje doen. Heel gezellig, want dit jaar zijn er 190 deelnemers in totaal. Dus het is gewoon dolle uh, pret en zeker met het mooie weer natuurlijk. Ja, we hebben massal met het weer hè? Zeker weten hoe, uh, hoe zit het met de sfeer? Ik neem aan dat hij wel een beetje goed zit met al, met al die drank. Nou, de sfeer, is, de sfeer is uitstekend. Het is een hele losse sfeer. Het is, uh, ja. het is gezellig. Het zijn allemaal zandvoortes die meedoen. Het zijn de uh, cafés. Dus ja, het is gewoon echt een, een, een, noem je dat? een oude jongens krentenbrood Ja, nou leuk. En uh, tot hoe laat duurt het? Nou, dat is, uh, meestal is het rond de duur of uh, half zes, zes uur is het afgelopen. Het okay. ligt er een beetje aan, uh, want verschillende cafés hebben natuurlijk verschillende soorten spelletjes. Het ene spelletje uh, gaat wat sneller dan het andere spelletje. Net hebben we een basketballen gedaan. En we hebben al een, een spiraal gedaan, zo'n elektrische spiraal om te kijken hoe lang je dat volhoudt en dergelijke. Dus het is eigenlijk, uh, het loopt zoals het loopt. Oké, okay, helemaal te gek. Nou, ik wil je even bedanken voor deze informatie. We hebben veel ja, opgestoken van deze leuke evenement in Zandvoort. Rondje, dorp Zandvoort. Luc, dankjewel hè. Tot je dienst. Dankjewel. Okay, I hate your ass right now.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 She's a good girl Loves a mama Loves Jesus And America too She's a good girl Crazy about else Loves horses And her boyfriend too Yeah, yeah It's a long Bad boys standing in the shadows and the good girls a home of broken hearts and We zien in een paar minuten. Zo kan je horen dat dit, dat dit gewoon live is. Die gozer kan zo, zo ontzettend goed zingen. John Mayer hoorde je en Free Fallin. We zijn al uh, bijna, af, het eerste uur zo bijna voorbij. Twee uur hebben onder andere... Uh, Lucrom Krom rond je dorp Zandvoort We gaan proberen dat hij even op een uh, toestel gaat zitten Of dat hij even iets voor gaat doen Dat leek ons wel leuk Natuurlijk Jaap Koper van de races op circuitpark Zandvoort De Formido de finale races En natuurlijk regionaal nieuws Maar dat allemaal later We gaan nu naar het nieuws Na toploader en dancing in the moonlight We get it almost every night in the moonlight Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Bij de kust van Schevening is een tanker met kerosine lek geslagen... door een aanvaring met een containerschip. De tanker heeft een gat opgelopen van 5 bij 6 meter... Volgens de kustwacht vormt de lekkende vliegtuigbrandstof geen gevaar voor het milieu, omdat die snel verdampt. Wel is er een explosiegevaar, maar volgens de kustwacht is de situatie onder controle. Vanwege de gunstige wind drijft de kerosine niet naar de kust. De aanvaring gebeurde door onbekende oorzaak zo'n 30 kilometer ten westen van Scheveningen. De 25 mensen aan boord van de tanker zijn niet gewond geraakt. Marja van Bijseveld wordt de nieuwe minister van Onderwijs. Vanochtend gaat ze bij formateur Rutte op bezoek. CDA-politica is nu nog demissionair staatssecretaris van Onderwijs. vvd Halbe Zelstra wordt de nieuwe staatssecretaris. CDA kiest vandaag een nieuwe fractievoorzitter als opvolger voor Maxime Verhagen. De namen die circuleren voor die functie zijn die van Siebrand van Haarsma Buma en Henk-Jan Ormol. Dierenpark Emmen gaat failliet als er niet fors wordt ingegrepen, staat in een onderzoeksrapport dat aan de gemeenteraad van Emmen is gepresenteerd. Het park leidt al jaren miljoenen verliezen. Als oplossing suggereren de onderzoekers het verminderen van de personeelskosten met 30%, het sluiten van het park in de winter en het jaarlijks investeren in nieuwe attracties. Opnieuw is een Nigeriaanse atleet betrapt op het gebruik van doping tijdens de gemeene bestspelen in India. Bij de hoordenloper Samuel Okon zijn sporen gevonden van het verboden middel methylhexanamine. Okon werd zesde op de 110 meter horde. Gisteren maakte de organisatie van de gemeene bestspelen bekend dat de Nigeria...